9 uur. Dit is Lieselot Thomas. Moord of doodslag een permanente woonverbod op te leggen. Nu gaan ze na het uitzitten van hun straf vaak terug naar hun oude wijk... waar ook de nabestaanden wonen. Veel nabestaanden hebben het er moeilijk mee dat ze op straat of in de winkel... oog in oog kunnen komen te staan met de dader. In het AD pleit de Landelijke Organisatie voor nabestaande geweldslachtoffers ervoor... dat daders kunnen worden verplicht om ergens anders te gaan wonen. Nederlandse wijnboeren schatten dat de druivenoogst dit jaar 25 tot 30 procent lager uitvalt dan vorig jaar. Oorzaak zijn de weerschommelingen in het voorjaar. Eind maart was het al warm, in april en mei was er nachtvorst. Het betekent dat er over twee jaar minder witte Nederlandse wijn is en over vier jaar minder rode wijn. Vorig jaar werden ongeveer 1,1 miljoen flessen wijn van Nederlandse druiven geproduceerd. In de Utrechtse wijk kanale Eiland wordt jacht gemaakt op één of meerdere mannen... die vannacht zijn gecrashed na een politieachtervolging. Daarbij werden een politiehelikopter en tientallen auto's ingezet. De mannen hebben in Wezel in Duitsland een plofkraak gepleegd. Na een lange achtervolging op de A12 zijn ze de Utrechtse wijk kanale Eiland ingevlucht. De auto crashte op een rotonde, mannen vluchten de auto uit... en experts van de politie hebben de auto onderzocht, maar geen explosieven gevonden. Sire start vandaag een speciale campagne met als titel Laat jij jongens nog wel jongens zijn. Volgens Sire wordt jongensgedrag zoals stoer doen en stoeien steeds minder getolereerd en komen jongens daardoor vaker in de knel. Wetenschappers waarschuwen voor het gevaar dat jongens die te veel worden afgeremd sneller hun concentratie verliezen, minder gemotiveerd raken en dus minder presteren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 De zing van UB40 en Chris Heind. En I've got you, babe. Ja, zes over drie. Welkom terug bij Zandvoort op zondag uur 2 alweer. Met daarin de volgende onderwerpen. Ja, en terwijl op dit moment de Renault Clio Cup Central Europe... op het circuit zijn rondjes draaien... tijdens een half uur durende race. Wel de tweede race van de dag. We gaan straks natuurlijk ook uiteraard weer live schakelen... naar onze collega ter plaatse Willem van Densen over de voortgang van deze Clio Cup races... tijdens het ADAC GT Masters op het circuit Zandvoort. Uiteraard hebben we rond de klok van half vier de evenementenagenda. Dus houd die pen en papier bij de hand. Want er is natuurlijk weer van alles te doen... in en rondom ons prachtige dorp Zandvoort. We, ja, we de, de, de countdown loopt voor de laatste etappe... de 21ste etappe van de Tour de France. De beslissingen zijn eigenlijk al uh, allemaal gevallen. dus wel voor de trui- en het jeugdklassement. De, uh, de, de teampunten uh, noemt u maar op. De bergetappes en de, uh, het algemeen klassement. Maar uh, er zou nog één iemand uh, vandaag uh, roet in het eten kunnen gooien. Want die staat op plek 4. Op één seconde achterstand op meneer nummer 3. Dus als hij nou gaat, race, gaat rijden, dan uh, wellicht dat het dan uh, uh, alsnog spannend wordt. Maar meestal is het gewoon een defilé over de Champs-Élysées. Uh, de race uh, wordt, uh, tenminste de, de etappe wordt al vanaf half vijf live uitgezonden op de diverse sportkanalen. Verder hebben we natuurlijk ook nog Zandvoorts nieuws in het kort. Ik zou zeggen, genoeg reden om ook een tweede uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender, ZFM Zandvoort. Ja, vorige uur begonnen we met regen... en nou schijnt het zo te lekker, Robert-Jan. Dat noemen ze wisselvallig. Wisselvallig, ja. <lacht> Buien in wisselvallig weer. Dat hebben we vanmiddag. En hier is Kevin James en Nervous. I promise that...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 Every song Deze van Kevin James the nervous. En hier is nog zo'n lekkere plaat, hè? mi gente. Als no oh, discrimina a así que vamos a romper se mueve. Mira el ritmo como los tiene. El mundo nos quiere, nos quiere, me quieran a mí. Toda mi gente se mueve. Mira el ritmo como los tiene. Hago música que entretiene. Mi música los tiene fuerte bailando y se baila así. La fiesta no para pena comienza. C'est se ça, c'est ma chérie. La la la la la. Ey, Francia, ey, Colombia, ey, me gusta freeze. Calvin, Willy Williams, me gusta freeze. Los DJ no mienten, le gusta mi gente y eso se fue muy No le bajamos, mas nunca paramos. Es otro Palo y Blanca. ¿Y dónde está mi gente? Estamos Esquina esquina y ahí nos vamos. El mundo es grande, pero lo tengo en mis manos. Estoy muy duro. Met el tiempo nos seguimos het een verleden tijd. We zijn niet meer degenen die we waren. We zijn niet meer we waren. We zijn niet meer degenen die we waren. We zijn Stekelijk dunkje bij deze plaats. Jay Bowen in Orde samen met uh, Willie William en die djente, ja lekkere zonnige muziek, hè? zo op deze uh, redelijk zonnige zondagmiddag. Ja, we hebben al uh, allerlei uh, weertypes uh, vandaag gehad. Nou, we hebben al uitgebreid over gesproken. We hebben nog wat uh, Zandvoort nieuws in het kort voor je. Zandvoort is ook dit jaar weer in de top 5 van het naturistenstranden van Europa geëindigd. Dat maakte Zoever bekend. Het review-platform Zoever ontstond in 2005... en was het eerste platform waar vakantieliefhebbers... een recensie konden schrijven over hun vakantie. Recensies van en voor reizigers van hotels, appartementen... campings van kat, vakantieparken, cruises, vakantiehuizen... en meer zijn er te vinden. Volgens Zoever is Zandvoort de ideale plek in Nederland... om naakt te recreëren... Tussen paal 68,5 en 71 bevindt zich het meest bezochte naaktstrand van Nederland. In de strandtenten zoals Adam en Eva is het mogelijk om naakt een drankje te gebruiken of wat te eten. Hou voor de zekerheid wel kleding bij de hand, want in de meeste strandtenten aan het naaktstrand is kleding verplicht. Nieuw veld voor ZHC. De Zandvoortse hockeyclub ZHC krijgt een nieuw kunstgrasveld. Het veld dat gecombineerd met SV Zandvoort werd gebruikt... is volledig op de schop gegaan om bij de aanvang van het nieuwe seizoen... weer als herboren te zijn. Het oude veld, dat nu eigenlijk eindelijk wordt vervangen... wordt als een grote mislukking beschouwd. Het was voor voetbal niet te gebruiken... omdat het ingewassen was met grof rivierzand... en er dus bij een sliding open schaafplekken ontstonden... Voor het hockey was de pool te lang, eh, waardoor de bal al vlug zijn snelheid verloor. De hockeyers zijn zeer blij met de komst van het nieuwe, nieuwe nep-grastmat. Het is een nieuw veld voor de Zandvoortse hockeyclub. Oké, okay, tot zover het Zandvoortse nieuws in het kort. Ja, zodat we gaan weer naar het circuit in Zandvoort schakelen. Want uh, als het goed is zijn daar uh, de Clio's op dit moment uh, aan het uh, racen. We horen alles over van uh, collega Willem van Densen. Maar eerst gaan we luisteren naar deze van uh, Michael Jackson. Hier is hij nog een keertje met Bats. Hey, you're right Just show your face Bro, daily I'm telling you wanna gonna you? how I feel gonna your mind Don't you Jump on Jump on Get Daadwerkelijk nooit vervelen. De muziek van Michael Jackson. Je hoort met met. ZFM Race Radio. Pit Report. Bit Report. Ja, we schakelen weer live over naar Circuit Salfords, naar Willem van Dienzen. Want Willem, als het goed is, zijn de Clio's nu aan, het, aan de beurt. Toch uh, klopt, ja, Clio's uh, die race rijden over een half uur. Ze zijn uh, om uh, ja, bijna precies op het klok van drie uh, begonnen. Dus we hebben nog kleine tien minuten te gaan. Nou, leuke strijd. We uh, hebben een kopgroep van uh, vier auto's en alle vier hebben al aan de leiding uh, gelegen. Dus, het uh, is deur tegen deur racen. En dat is altijd leuk om te zien. Uh, ik zei het al ze alle vier aan de leiding gelegen. Op dit moment uh, hebben we team Leekman aan de leiding en dan niet uh, Sebastian bleek molen maar Melvin de Groot en dan wordt tweede plaats uh, Sebastian bleek molen derde uh, ja die komen dan uit de polen maar op dit moment is het de pol uh, Albert de uh, die op de derde plaats ligt en de uh, vierde is het uh, Sandro uh, Zubek eveneens uit uh, Polen en ja die strijd kan op alle kanten op ik zie ze weer aankomen als een aan touwtje met z'n vieren en de uh, nummer 5 uh, reden ook een uh, pool met een uh, hele mooie mooie naad Dennis uh, -top, uh, ja, die uh, komt ook steeds dichterbij uh, bij de groepje van vier. Dus uh, nog lang niet uh, te voorspellen wie uiteindelijk als winnaar hier over de zee gaat. Ja, het is een beetje Nederland-Polen-vraag, uh, zeg maar, wat betreft uh, de Renault-Clio's. Ja, ja, dat lijkt ja. het ook. Uh, ja, nou ja. En uh, op dit moment is het uh, Nederland aan de leiding, maar het kan zomaar veranderen nog. Oké, okay, ja, in ieder geval uh, is het uh, team van uh, Blekenmallen weer uh, lekker aan het presteren op dit moment. Met, uh, met de Clio's. De ja. race, ja, die duurt uh, nog een aantal ronden, want dat had ik even net niet helemaal gevolgd. Ja, dat klopt. Uh, de race over een half uur, drie uur begonnen, half vier uh, de finishklacht. Dus uh, ik denk nog uh, een minuutje of uh, zes nu. Oké, okay, nou dan komen we straks uh, na half vier uh, weer uh, bij je terug. Dan uh, krijgen we voor jou de uitslag van deze Renault Clio Cup. Dankjewel Willem voor dit moment oké, okay, tot zo. Tot zo, dat was Willem van deze vanaf Sikwi. En nou, gaan we gaan over van Jim Croce. We Southside of Chicago. bij CFM, de singel van uh, Jim Crouch en Bert Bad Bad Leroy-Brown. Ja, heb je nog wat nieuws, uh, Albert-Jan? Ja, ik zei het al even, uh, vanaf half vijf uh, gaan we natuurlijk live met de tv schakelen... naar uh, de, de, de, de, de restant van de etappe 21, de laatste etappe in de Tour de France. Maar ik had het over die ene seconde, kan je dat nog herinneren? Ja, van ja, van? ja. Want dat is op zich wel een, een leuk gegeven, want op de vierde plek uh, in het algemeen klassement vinden we die Landa terug. En die heeft 2 minuut 21 achterstand op Froome uh, als leider. Maar Bardet die staat op 2 minuut 20. Daar heb je die ene seconde. Dus gevraagd aan uh, Mika Landa, ga je vandaag aanvallen? Ik zal vandaag moeten aanvallen, zei Mika Landa met een knipoog. Nadat duidelijk werd dat hij in de tijdrit een seconde tekort kwam... om het algemeen klassement op het podium te komen. Landa rijdt deze Tour de France in dienst van gele trijdagen Chris Vroem. en daar ging uiteraard veel energie in zitten. Desondanks reed de Spanjaard in Marseille een prima tijdrit. Het is zonde, zei Landa bij Sportza. Ik ging nooit op zoek naar die ene laatste seconde. Dat is misschien door een gebrek aan ervaring. En op één seconde na mis ik het podium. Het bewijst ook dat elke seconde telt. Ik ben tevreden, maar niet helemaal. Dit zorgt toch wel voor een wrang gevoel. Vroem? Hij is mijn ploegmaat. Ik heb voor hem gewerkt... en ik voel me dus een, ook een winnaar, al dus Landa. Vandaag, zoals gezegd, wordt de Tour afgesloten... met de traditionele sprinters-etappe in Parijs. In het klassement vinden we tijdens die rit doorgaans geen veranderingen meer plaats. We hadden het ook eerder over van... laten we maar eens een keer die laatste etappe een tijdrit, uh, tijdrit Precies. instellen. Misschien dat, net zoals bij de, uh, bij, de, bij de Ronde van Italië. Ik ben straks erg benieuwd naar uh, wat, uh, wat onze uh, gast Henny Rukert daarvan uh, zal gaan vinden. Dus ik zou zeggen, blijven luisteren en kijken naar ZFM. Ja, nou ja, die ene seconde moet toch goed komen? Dat zou ik ook zeggen. Wat is nou één seconde? Hmm. Nou, het kan genoeg zijn hoor. We houden het voor je in de gaten, de Tour de France. My baby, taint it, taint it love. Love. Ben je eigenlijk lokale radio, Sintvoort TV modieus of Cell een tainted love? Ja, zijn we toegekomen aan de evenementagenda. Wat kunnen we de komende dagen allemaal gaan doen, Albert-Jan? Nou, als u wilt, kunnen we natuurlijk nog even naar het circuit gaan. Maar ja, dan moet u zich wel haasten, want om uh, half vijf is dat uh, al, um, dat evenement ook weer ten einde. Maar uh, wat nog doorloopt, en wel tot 20 augustus... is een tentoonstelling in het Zandvoortsmuseum... onder de titel Hollandse Meesters. In het Zandvoortsmuseum ziet u een tentoonstelling... die samengesteld is uit beeldmateriaal van de grote musea. Zo legt het muse museum de verbinding met de originele schilderijen... die u kunt bewonderen in deze grote musea. Daarnaast tonen ze een aantal sculpturen... van Eppe de Haan, Marlene Scherp en Kitty Warnanra. Dat allemaal in het Zandvoortsmuseum. Svaluweestraat, nummertje 1, nog tot 20 augustus. Maar ook over alle andere evenementen kunt u natuurlijk even de website raadplegen. www.zandvoortmuseum.nl. En over een half uur gaat het weer los op het strand. En wel met Zandvoort Alive. Van vier uur tot, tot middernacht is het weer tijd voor Zandvoort Alive. Bij strandpaviljoen Mango's Beach Bar in Brussel's aan zee. Voel het warme zand al tussen je tenen. Terwijl je een heerlijke versgemaakte mojito opslurpt. Heel goed. Zandvoort Alive zorgt namelijk weer voor een stranddag. Die je in ieder geval alvast uh, kan uh, gaan genieten vanmiddag. Je geld kan je in je zak houden, want de toegang is gratis. Ik zou zeggen, laten zomer maar uh, beginnen. Tot ziens bij Zand voor de Live. Vanmiddag vanaf 4 uur. Uh, nogmaals, strandpaviljoen, mango's en Brussel's aan uh, zee. Een heerlijk en ouderwets en traditioneel strandfeest. Dan vanaf 24 juli tot en met 31 juli... van 8 uur morgens tot 5 uur middags... is er weer street art in Zandvoort. Street art in Zandvoort aan zee. En iedereen mag komen kijken. Op verschillende plekken in Zandvoort wordt street art geplaatst. En dat zijn op diverse locaties, Alle, dat kunt u allemaal teruglezen op het, de VVV-website. Alle werken zijn in het thema Hollandse Meesters, net zoals de zandsculpturen. Op 30 juli wordt er een workshop gehouden op de Boulevard de Vauvage naast de buitenexpositie. De kunstenaars maken een basis en iedereen mag tussen 12 en 8 en 6 uur helpen de zaak te completeren. Van nogmaals van 24 tot en met 31 juli. Op 28 juli om 2 uur tot 8 uur is het de tijd voor de Ibiza Markt on Tour. De locatie is het Badhuisplein. De Ibiza-markt on tour is geïnspireerd door de hippe markten van het eiland Ibiza. Door het organiseren van de ibiza Markt op het Badhuisplein... brengt hip en happy events het Ibiza-gevoel naar Zandvoort aan zee. Op de Ibiza-markt kun je terecht voor een exclusief aanbod van producten... wat gerelateerd is aan de Ibiza, zoals de lifestyle, fashion, jewels, beauty... maar natuurlijk ook een lekkere hapje, een drankje en heerlijke Ibiza-sound. 28 juli is het weer zover. Ibiza-markt on tour van 2 tot 8 uur op het Badhuisplein. Gaan we naar 29 juli van 10 uur s morgens tot 10 uur s'avonds... is het feest bij Ayuma Summer Festival. Er zijn maar weinig echte leuke festivals... waar je met je blote voeten in het zand kan dansen... op geweldige soulvolle live acts en dj's. Op 29 juli organiseert Ayuma voor de derde keer het Ayuma Summer Festival. Een festival waarin de, de beach highway experience willen neerzetten... met een mix van dj's, live acts, etc. Etcetera, etcetera. Dat allemaal bij Ayuma... Meer informatie over dit evenement bij Ayuma op 29 juli en, en over alle andere evenementen kunt u uiteraard te, te, te raden gaan bij de website van Ayuma. Ook op de 29 juli, van 11 uur s morgens tot 9 uur s avonds is het weer voor de zomermarkt Boulevard Zandvoort. En het is 22 juli al begonnen en het vanaf die tijd iedere zaterdag in de maanden juli en augustus een gezellige zomermarkt op de boulevardenvolvaars of de Zandvoort... Kom gezellig langs bij de leukste markt aan de zee. Meer informatie kunt u vinden op www.zmbz.nl. www.zmbz.nl. Zomermarkt, Boulevard Zandvoort, 29 juli van 11 uur s morgens tot 9 uur s avonds. En liefhebbers van Oldtimers, ja ja, ik zou het zeggen, zet een groot kruis door 30 juli. Want dan is het weer op het circuit Zandvoort Feest, namelijk het Nationaal Oldtimer Festival. Zondag 30 juli vindt het Nationaal Oldtimer Festival powered by Maguires. Weer plaats met een vol programma op het circuit... met de parades, vrijrijden en races met klassieke bolides. En meer dan 1500 klassiekers op de paddock... tal van merkenclubs, een concours-delegance zelfs... en een onderhoudend muziekprogramma. Ik zou zeggen, uh, oldtimer-liefhebbers... 30 juli, ga naar het circuit Park Zandvoort. Meer informatie over dit geweldige evenement... Het Nationaal Oldtimer Festival op 30 juli en alle andere evenementen op het circuit... kunt u uiteraard de website raadplegen www.circuitzandvoort.nl www.circuitzandvoort.nl En daarna gaan we ons natuurlijk weer opmaken op de Pride at the Beach. Maar daarover volgende week meer. Oké, okay, tot zover de evenementagenda. Straks gaan we weer naar het circuit, naar Wilhel van Dinsen, de ADRC GT Masters, dit weekend al daar.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 Ja, en deze dames van de Nola Sisters, die hebben er echt zin in, hè. In de mood voor Dinsinger, lekkere gauw houden. CFM, Race Radio, Pit Report. Ja, een beetje sniffy, sniffy, sniffy. Want voor de laatste keer alweer vandaag schakelen ik wel live over naar Circuit Zandvoort. Naar Willem van Dinsen. Want je hebt net een mooie race gevolgd van de Renault Clio Cup, Willem. Ja, dat komt uh, helemaal, uh, op uh, Je vertelde het al, het uh, leek een beetje op een uh, Nederland-Pool uh, ja. van de Clio Cup. Nou, uiteindelijk is het uh, toch beslist in het voordeel uh, van Nederland. Maar uh, Melvin de Groot, uh, die als is over de finishing en vlak daarachter was het uh, Sebastian Leekmolen. Die plaats nummer twee veroverde. Derde was het dan wel uh, een Pool. En dat was uh, Albert uh, Legutko, die als derde de finish vlag uh, wist te bereiken. En dat allemaal uh, binnen. 1 seconde, alle drie. Dus dat geeft wel wat aan hoe de race was. Hoe spannend de van de race was. Ja, spannend tot het eind dus deze Clio Cup. Ja, van begin tot het eind. Ja, nou mooi. De race, altijd leuk. Hartstikke goed. Nou, de Clio Cup hebben we zojuist dus gehad. Wat staat er vandaag nog op het uh, programma? Nou, wat er verder op het programma staat... is één race nog, die is dadelijk van start had, is. Een race in de STWT... Uh, ja, de naam dekt meer dan de lading is, wat mij betreft. Het is een super toewagen uh, trofee Het zijn over het algemeen toewagens en GT's uh, die eigenlijk uh, nergens in terecht kunnen meer. Omdat ze in bepaalde klassen te langzaam zijn of daarin niet meer passen. En die kunnen er altijd nog meedoen uh, in deze STWT. En die gaan zo daar ook nog een race houden van 20 minuten. Oké, okay, nou een uh, mooi weekend uh, weer geweest op het uh, circuit. Met een hoop, uh, hoop bezoekers, hè, volgens mij. Ja, het uh, bezoekersaantal uh, waren echt uh, leuk en gezellig. Uh, altijd leuk natuurlijk op het circuit te zijn als het uh, goed gevuld is. Vol tribune, duintoppen uh, met uh, vol het mensen. Het juiste aantal uh, weet ik niet, maar in ieder geval een uh, goed bezorgd weekend. Nou mooi Willem, dankjewel uh, voor uh, dit, uh, dit weekend. Dat je ons weer op de hoogte hebt gebracht van uh, de activiteit al daar. Oké. Okay. Oké, okay, en een hele fijne zondag verder. Oké, okay, dankjewel. Doei, doei. doei. Meezingen zingen met deze van Cycle Coltrane. leven het ritme van Zandvoort, ook op internet. www.zfmzandvoort.nl en via onze website www.zfmzandvoort.nl kan je natuurlijk live meeluisteren of de laatste nieuwtjes uit Zandvoort volgen. www.zfmzandvoort.nl. Zodra gaan we met Henny Rukert praten. Dat gaat uiteraard over de Tour de France. Maria's is deze van the de weekends. Tell me what you really like. Baby I can take my time. We don't ever have to fight. Just take it step by step. I can see it in your eyes. they never tell me lies. I can feel that body and between your legs. You've been scared of love and what it did to you. You don't have to run.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 De Sheel van nou, Dafban en The Weekend. En I feel it coming. Ja, we hebben we inmiddels uh, door wie de gele truidrager is uh, vandaag, Albertan. Uh, we hebben onze eigen gele truidrager, eigen gele truidrager Henny Ruckert Goedemiddag, Henny. Goedemiddag. Welkom in de studio. Inderdaad, keurig gele trui aan. Natuurlijk, dat dus hoort, hè? Dat hoort erbij, ja, ja, want het is de finale dag van de Tour de France. Ja. Of, of is de finale al geweest? Ja, die is al geweest. Kom ik straks nog even op. Een gegeven moment. Okay. Danny, uh, Prachtig, we gaan tot aan vijf uur gaan we het met tussenpozen hebben over de Tour de France 2017. Uh, heb je iets gemist? Nee. Nee, hè? nee. Hoe zag jou de afgelopen drie weken eruit? Nou, in het begin stond ik nog uh, gewone tijd op, zo rond half acht, acht uur. Maar dat werd steeds later, want ik zat vanaf uh, zeg maar één uur hè, op uh, Eurosport, kon je het begin ook zien, ja. te kijken tot, uh, ja, s'nachts twee uur. En dat was iedere dag hetzelfde. Dus dat was, uh, ja, genieten. Uh, algemene indruk, Tour 2017. Wat vond je van het uh, parcours? Mooi, maar dat is altijd mooi. Alleen die paar etappes, die sprintetappes, daar moeten ze iets op verzinnen... Dat je dan onderweg extra sprints hebt. Of uh, misschien toch een colletje waarop uh, groepen weg kunnen komen. Want ja, de hele tijd naar een peloton zitten te kijken met één of twee man vooruit. Dat is natuurlijk niet leuk. Het was met name in het begin. Hè? Ja, de, de, eerste, ja, de eerste week. De eerste week was vlak, vlak, vlak, vlak. En dat is wel bedoeld opgezet om de boel bij elkaar te houden. Om niet in het begin al grote verschillen te hebben. Uh, Oké, okay, dus, dus iedereen bleef uh, lekker bij elkaar. Uh, uh, het verneingen zat hem echt in de staart, hè? De laatste, de laatste etappes, geweldig toch? Ja, dat waren mooie etappes. Zo, was het. En, en, en die uitzendingen begonnen tenminste ook eens een keer wat eerder ja. op de Nederlandse buis. Ja, want vandaag beginnen ze tien voor vijf, hè? Ze ja. wachten niet op ons. Vind ik niet nee, leuk. Nee, dat, is, dat moeten we toch een keer over... Nou, gisteren moet ik zeggen, Bouke Mollema startte op het moment dat ik het gedicht van de dag deed. Dat was, was opgedragen aan Bouke Mollema. Ja. En toen begon hij met zijn uh, tijdrit. Dus wat, wat dat betreft de timing, CFM, Tour de France, die werkt die werkte prima. Knappe tour trouwens van Bouke. Uh, ik had het eerder in het programma over die ene seconde. Dan heb ik het over het algemeen klassement op de vierde plek Landa en uh, op de derde plek Bardet. 2 minuten 20 achterstand en de andere 2 minuten 21 achterstand. Ja. Uh, Landa, had hij gisteren in de individuele tijd het kunnen goedmaken... heeft hij niet goed gemaakt. Uh, gaat hij dat vandaag nog doen? Nee. Nee, hè? Nee, wat, het wat, wat, wat, wat is, wat is, het, wat is de, de, de, de geschiedenis van die laatste Tour-etappe? Uh, en... Ja, die geschiedenis kan ik je wel geven. Het is trouwens wel leuk om even uh, te horen. Parijs is altijd de ultieme finishplaats geweest hè, van de Tour. De kleine uitzondering op de regel is 19 -3. Allereerste tourjaar toen de renners op een boogscheut van Parijs... in Ville d'Avray diensten. Vervolgens deden ze dat van 1904 tot 1967... op de wielerbaan van Parc de, Prin de Prince. Van 1968 tot 1974 op het velodroom de Vincennes. Dat is waar Jan Janssen zijn gele trui pakte. En uh, eigenlijk sinds 1975 op de Champs-Élysées. Nou, sinds 1975 is dus die traditie eigenlijk ontstaan, dat in die laatste etappe gebeurt eigenlijk niets. Het is een criterium op het eind op de Champs-Élysées en uh, de glaasjes champagne gaan rond en iedereen klets met elkaar en dat soort ja. dingen. Ja, nou ja. Het uh, is uh, jammer. Uh, ik denk dat die traditie doorbroken moet worden. Nee. Maar stel je nou eens voor, het is nog niet gebeurd, maar stel je nou eens voor dat er vanmiddag op de Champs-Élysées een kopgroep ontstaat en daar zit landa in. Ja. Want die zit daar dan in hoor, let me op mijn woorden, als het zou gebeuren. Ja. Dan pakt hij natuurlijk wel die ene seconde. En ik vind, eerlijk gezegd, de manier waarop Bardet gisteren die tijdrit heeft gereden... met die, met die kokoshelm op zijn hoofd, het slaat helemaal nergens op. Dat is niet professioneel. Je moet, dus je je moet zo'n zo regendruppel op je hoofd hebben. Hij had eigenlijk vierde moeten worden. Dat had hij verdiend door zijn gedrag in die, in die tijdrit. Hij was helemaal kapot aan het eind. Hè? Ja, maar hij wilde ook geen tijdrit trainen. Hij vond het allemaal met niks en vervelend. En Ja, jongens, dan ben je toch geen prof, professional? Dan ben je... De, heb jij, heb jij in jouw rijke wieler-commentatorgeschiedenis ook de Tour de France wel eens meegemaakt, de finish in Parijs? Ja, ik was bij de eerste, bij Jan Jansen, was ik erbij. Als je de films terug ziet, zie je hem ook achter hem staan met die overigens grote snoer die ik toen had. En andere kleur haar. Andere <lacht> kleur haar. <lacht> maar ja, ja, ik was erbij. Dat was een geweldig gebeuren. Uh, ...mijn vader was het jaar daarvoor overleden... ...en ik kreeg van mijn geschiedenislerares haar Ami ...om door Frankrijk te trekken, ik ben de hele tour meegetrokken. Nog een vreselijk verhaal, We kwamen een keer in Bordeaux... ...in midden in de nacht en ik kon weer niks zien... En het was weer donker, dus ik kon ergens uh, die auto neerzetten... ...mijn tentje eruit... De volgende morgen werd ik wakker, stond ik op een rotonde midden in Bordeaux. Alle auto's vlogen om me heen. Dus je hebt <lacht> geen idee van wat er allemaal <lacht> gebeurt. Maar dat, dat jaar, ik was dus ook in het park de Vincennes. En dat was, ja, dat, dat, dat is adrenaline ja. jongen. Dat, dat gaat nu nog door mijn bloed heen. En Jan en ik hebben elkaar daarna vaak getroffen. Die is met veel tours meegeweest. Die had schitterende verhalen. Het mooiste verhaal is natuurlijk dat hij die tour gewonnen heeft. Door het drinken van espresso. Hè? Dat geloof ik, twaalf kop espresso op. Zijn haar stond recht overeind, hè? <laughs> en ook heel leuk, wat ik ook nooit... Want je hebt het over truien, hè? Je had het over mijn roze ja. trui bij de Giro, die ik aan het de gele hier. Keurig. Maar ik heb ook een blauwe trui. Een blauwe trui. En die kreeg ik van Franco Bitossi, een vriend van Jan Jansen. Die reed langs me heen en zei, je bent hier voor Jan, hier is mijn trui. Alsjeblieft, ik kan dat ook nooit vergeten. vergeten. Nee. Fantastisch. Dat, maar, uh, het... het, het, het. Het hele uh, spektakel hè, over de aankomst nu dan in, in Parijs. Jij, jij gaf het ook al een beetje aan. Het zou mooi zijn als ze daar eens een keer verandering in zouden brengen. Ja, je zou, ik, ik geloof dat jij dat eerder al meldde. Je zou eigenlijk op de laatste dag, net zoals in de, in de Giro, een tijdrit moeten rijden. Dan ja. blijft het spannend tot op het eind. Het is natuurlijk veel leuker. En een tijdrit op de Champs-Élysées heeft natuurlijk heel veel mooie dingen in zich. Daarnaast kun je dan ochtends ook de tijdrit voor de dames doen. Want die verdienen dat, hè? Ja, we hebben dit jaar ook veel oh. kijkers gehad bij de dames. Hè? Ja, maar wat fantastisch wat dat meisje deed zeg. Ja, het is verleidelijk om over de heren te hebben, maar de dames hebben ook echt gepresteerd Het wordt steeds beter, steeds, ze komen steeds dichterbij. En als je ook ziet hoe die tijd is van haar op die beklimming van die Isoara, ja. die is sneller dan de meeste renners. Ja, klopt. Nou, Naast ja, dat Ja, knap. Dan is. moet je ze ook de, de ruimte geven. om Ondanks een de, de schakelfout doen. op een gegeven moment. Ja. Maar ja. goed, ze hervond zich gelijk weer. Nou, wat neer. een kanje, zeg. Ja. En ik zie er nog liggen daar in Brazilië. Ja, en dan zo terugkomen. En dan nou. zo terugkomen Ongelooflijk. Ja. Maar goed, vandaag is het tijd voor champagne onderweg. En uh, in principe, uh, uh, ja, ik, ik, vind er ik, ik moet zeggen, ik vind er niks aan zo'n laatste dag. Want... Ik ook niet. Ik, daar, ik kijk ook niet, hè? Oké. Okay. Nee, geloof ik wel. Ik ga vanavond naar de avondetappen kijken en dan zie ik uh, gewoon de belangrijke dingen. Maar ik hoop wel dat ons jongetje van uh, uh, Lotto Jumbo ja. was, die er dicht bij zich. Tweede, derde, vijfde, zesde. Knap hoor. Dus, je je hebt zo... het over, even kijken. Goede uh, Groene Wegen, ja, ja, klopt. Overigens, weet je dat hij um, heel veel producten gebruikt om sterker te worden? We hebben het vaak hier in onze sportuitzendingen gehad over plotseling een dood door sport. Ja. He, er vallen 450 Nederlandse voetballers om ieder jaar. En er zijn dus een aantal producten, waaronder Q10. Uh, en bijvoorbeeld uh, uh, vitamine C, maar dan de zuivere. Waardoor je nooit kan overkomen wat met Noerdi is gebeurd, hè? Ja. ja. Ja, Overigens ben ik wel blij, de, de Tour is afgelopen. En gisteren is het voetbal weer begonnen. Hè? Want ik ben bij HFC Telstar geweest. Ja, maar dat was dan gezellig. Oh, uh, goed. We en, gaan, en goed, hè? We gaan uh, naar de klok van 4 uur. Ik wil bij de Tour blijven. Ja, ja we gaan uh, uh, ga uh, straks verder praten met na, na Na vier komen we weer bij Hennie terug. Uh, okay. Over de Tour. Ja. Dank jullie wel, inderdaad. De Tour de France. Le printemps est arrivé sur ta maison.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 Tot zover, het ritme van ZFM via de kabel op honderd vier